6 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas... heeft een grote order bij vliegtuigbouwer Boeing afgezegd. Het bedrijf wil af van 35 bestelde Boeing 787's... die bijna 7 miljard euro kosten. Qantas heeft voor het eerst sinds de privatisering in 1995 verlies geleden. Ruim 200 miljoen. Het bedrijf legt vooral geld toe op de lange internationale vluchten... naar Europa en Amerika door de dure brandstof... VN-hulpcoördinator Emers wil meer geld van de internationale gemeenschap... voor vluchtelingen in Syrië. Zeker 2,5 miljoen Syriërs hebben door de burgeroorlog zo goed als niets meer. En ze hebben behoefte aan voedsel, water, onderdak en medicijnen, zegt de VN. Volgens Emers is het moeilijk de Syriërs in nood te bereiken... vooral in de gebieden waar gevochten wordt. Op het ROC in Tilburg zijn twee meisjes van 16 gewond geraakt... toen ze Ranja dronken op een introductieavond... Toen ze hun bekertje dronken, kregen ze brandwonden aan hun mond en keel. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. De politie denkt dat er een bijtende stof in de kartonnen bekers zat... en gaat uit van een ongeluk, maar de ranja wordt verder onderzocht. De man die in Doornspijk een politievrijwilliger aanreed... heeft zich gemeld bij de politie. Hij wordt vandaag verhoord en dan moet duidelijk worden hoe het ongeluk kon gebeuren. De man schepte de politie politievrijwilliger dinsdagavond... toen hij toezicht hield bij een wegafzetting...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 Het weer, de komende dagen meer bewolking, ook af en toe zon. In het noorden kans op een bui en het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie. De N279 Roermond naar Den Bosch is tussen Horn en Heidhuizen in beide richtingen dicht. Er is een storing aan een spoorwegovergang. En tot zover de AWB-verkeersinformatie. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 23 augustus. Goedemorgen. Ik heb het gisteravond helemaal uitgezeten. Ach, inclusief de nabeschouwing. Arme jij. De verkiezingscampagne is uh, begonnen... met het eerste verkiezingsdebat op televisie. Joost Verderdelingen verslag. En Joost Vullings in Den Haag analyseert de uitspraken... van de aanwezige lijsttrekkers. En Michiel Breedveld die zocht ze nou afgelopen ook nog even op. Want ze tonen zich wel erg eensgezind in het bestrijden van de crisis. De langstudeerboete kwam ook nog even te sprake gisteravond. De Tweede Kamer debatteert daar vandaag over. Marcel Bril vertelt welke kant dat debat uit zal gaan. En Karen Alberts... Praat erover met studenten vanochtend. U hoort ook over de ouders van Enrique en Hugo Klaassen. Die moeten namelijk vandaag voor de rechter komen. Ze willen hun zoons op wereldreis laten gaan... omdat er geen passend onderwijs voor ze te vinden is. Lex Runderkamp die is aan de grens tussen Syrië en Turkije. En hij praat daar met deserteurs uit het Syrische leger. En Wessel de Jong kijkt vooruit naar de Republikeinse Conventie. Geert Mak verdiepte zich in de Verenigde Staten. Zijn boek over hedendaags Amerika verschijnt vandaag. Het is halfjaarscijfertijd. Ahold en Bam komen straks met de resultaten. We spreken de topmannen. U hoort ook meer over de problemen van Quantas.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 De campagne is dus nu echt begonnen. Gisteravond was het eerste lijsttrekkersdebat op televisie... uitgezonden door de NOS. En in dat debat benadrukten veel partijleiders... het belang van goede samenwerking. Maar niemand wilde al een voorkeur uitspreken voor een coalitie. Hoewel er hier en daar wel voorkeuren werden uitgesproken. Want Jolanda Sap van GroenLinks heeft bijvoorbeeld wel oren naar de SP. Laat ik dan maar verklappen waar GroenLinks staat. Natuurlijk wil GroenLinks ook onderroemen. Want dat is de kans om eerlijk uit deze crisis te komen. Er werd vooral gesproken over de economie en de crisis. Hoewel sommige partijen daarover van mening verschillen... was het een rustig debat, vonden Samson en Pechtold. Ja, het was niet in alle opzichten een heel fel debat. En misschien is dat ook wel goed om op de eerste avond... Is duidelijk te maken waar partijen staan... zonder elkaar meteen allerlei vliegen te gaan afvangen. Uh, dus ik, ben, ik kijk wel terug op een mooie avond. Ik hoop de kiezers ook. Goed debat. Het is natuurlijk tien minuten zorg, tien minuten crisis. En dan moeten we ook nog tien minuten over coalities praten... wat nog helemaal niet aan de orde is. Maar... Uh,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 VVD, SP en PVV deden niet mee. SP-leider Roemer is bang voor een overkill aan debatten... en PVV-lijsttrekker Wilders is nog op vakantie. Premier Rutte wil de VVD-campagne pas beginnen... na het VVD-verkiezingscongres van zaterdag. De andere lijsttrekkers hadden liever gezien... dat hij wel naar het tv-debat was gekomen. Ach nee, ze zou wel druk zijn met andere dingen... maar het was veel leuker geweest als hij er ook was geweest. Nou ja, hij heeft in ieder geval vandaag de verkiezingen gewonnen... voor de beste Sinterklaas van de dag. Toen ik het idee van Mark Rutte hoorde, dacht ik... volgens mij komen de verkiezingen aan... En volgens politiek verslaggever van uh, RTL, Frits Wester... was het een slimme zet van de premier om nog even weg te blijven. 1998, Wim Kok was leider van de Partij van de Arbeid, was premier. Die wachtte tot het allerlaatste moment. Ik zie Jaap de Hofscheffer, toen blijft het CDA, nog bij het torentje staan in de kranten. Kok, kom uit je torentje. Wat deed Wim Kok? Die bleef lekker zitten tot het laatste moment en won de verkiezingen. In het debat werd ook gesproken over de langstudeerboete. CDH-leider Buma verwacht dat er vanmiddag in de Kamer... een alternatief wordt gevonden voor de boete die studenten moeten betalen... als ze vertraging oplopen tijdens hun studie. Dag, meneer Buma, wil ik ja. even vragen of u er nou al uit bent met die langstudeerboete? Ja. ja, daar zijn we wel benieuwd naar. Ja, ik ja, hoop ja. wel. Ja. Laat ik we de koelingspartij onderling even dat uitzoeken. Morgen de grote dag. Meneer, nee, meneer Buma. Dank voor deze zendtijd. Ja. Maar uh, ik verwacht dat dat morgen moet kunnen. Nou, morgen is vanmiddag. Dan praat de Kamer dus over een oplossing voor studenten... die lang over hun opleiding doen. U hoort daar meer over vanochtend. In Tilburg zijn twee meisjes van 16 jaar... gewond geraakt toen ze Ranja dronken... op een introductieavond van hun school. Meisjes namen op het ROC in Tilburg wat te drinken... uit een bekertje en kregen direct brandwonden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 dat die twee 16-jarige meisjes toch wel ja, ernstige verwondingen hebben die zijn opgenomen in het ziekenhuis. En dat is ook de reden dat wij het heel serieus nemen. Goed nieuws voor NASA. De ruimterobot Curiosity heeft voor het eerst over de planeet Mars gereden. So I'm pleased to that Curiosity today had her first drive on Mars. Uh, so, this. Het karretje reed zo'n 4,5 meter naar voren. Daarna draaide hij rechtsom en ging een stukje achteruit. Op een foto die een van de technici twitterde, zijn duidelijk bandensporen te zien. De geslaagde testrit toont voor de NASA aan dat er niets mis is met het aandrijfsysteem. So, we're very excited to have this kind of milestone behind us. We zien that the system is performing very well and we're in a great place to do some science. Het systeem werkt prima. We zitten op een prachtige plek om onderzoek te doen. Al dus de NASA-onderzoeker Curiosity gaat zaterdag op weg naar zijn eerste doel. Bij de Marsverkenner zijn verschillende geologische formaties ontdekt... die onderzoekers ook wel van dichtbij willen zien. De tropische storm Isaac vormt een serieuze bedreiging... voor de conventie van de Republikeinse Partij van volgende week in Florida. Als het allemaal doorgaat, wordt Mitt Romney daar gekozen... als presidentskandidaat voor de partij. Maar Amerikaanse weermannen houden er ernstig rekening mee... dat Isaac het verloop van de conventie in de stad Tampa in de war zal schoppen. Downtown Tampa would be underwater. Uh, we would see uh, transportation severed. Uh, if we see a category one impact downtown Tampa at high tide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 Als de storm Tampa echt bereikt, dan zullen de bruggen dus niet meer te, uh, te gebruiken zijn, te bereiden zijn. Zover is het nog niet, want Isaac bevindt zich nu nog 40 kilometer ten zuiden van het Caribisch eiland Guadeloupe. Volgens sommige computermodellen koerst de orkaan met windsnelheden van 120 kilometer per uur af op de stad in Florida. De burgemeester maakt zich voorlopig nog niet grote zorgen. Hij heeft vaker met dit bijltje gehakt. We prepare voor dit every day, every year. En so for us, this is nothing different. I mean, we... Uh... You know, we leven in de Gulf Coast, we dealen met hurricanes, we dealen met tropische stormen, we hebben plannen voor dat, we hebben contingenties, we hebben emergency operationscenters, I mean, we weten wat te doen. Nou, daar maakt zich ook niet druk over het feit dat er politici in zijn stad verblijven. Als het echt erg wordt, moet iedereen geëvacueerd worden. Mijn job en onze job, als we in die mode, is om zorgen sure dat we mensen uit de harm's way krijgen. Ik geef niet of ze anarchisten zijn of ze een delegaten We moeten mensen uit de We way, onze residenten uit de harm's we gaan in evacuatie mode. En, you know, obviously politics doesn't matter at that point. Er moet meer geld naar noodhulp in Syrië, vindt de VN-chef voor humanitaire zaken en noodhulp, Valerie Amos. De situatie is de afgelopen maanden aanzienlijk verslechterd, zegt ze. Volgens cijfers van het Syrisch regime zijn 1,2 miljoen mensen dakloos geworden. En ze hebben volgens Amos dringend hulp nodig. The most urgent and growing needs are for health care, shelter, food, water and sanitation. There are serious public health issues in the school buildings that are being used as shelters. Er gebeurt al wel veel, vertelt Hemers. Zo zijn er aan het begin van de maand hygiënepakketten en dekens uitgedeeld, maar ja, dat is niet genoeg. UNHCR and UNFPA distributed hygiene kits, blankets and other basic items to over 60,000 people in the first two weeks of August. But it's not enough. Not when we are dealing with the needs of an estimated 2.5 million people. 2,5 miljoen Syriërs hebben dus naar schatting noodhulp nodig. Dat is de VN-chef voor humanitaire zaken. Chemische bedrijven als Otfiel moeten voortaan vaker op locatie gecontroleerd worden. Concludeerde de Zuid-Hollandse milieugedeputeerde Rick Jansen... tijdens een vergadering over de problemen bij de tankterminal in de Botlek. Het werk bij Otfiel werd eind juli stilgelegd... omdat er veel niet klopte bij het bedrijf. Maar op papier leek er toen geen foutje aan de lucht, zegt Jansen. Dat er een papieren werkelijkheid bestond, dat heb ik vastgesteld. Waarin Otfiel goed op weg was om de zaak op orde te krijgen. Wat in de realiteit anders bleek te zijn. En daar ben ik heel erg van geschrokken. Janssen zegt dat hij weinig instrumenten heeft... om bedrijven zoals Old Fjeld in de gaten te kunnen houden. Terwijl staatssecretaris Adsma gisteren liet weten... dat provinciale staten juist wel het gereedschap heeft... om dit soort situaties aan te pakken. Janssen spreekt dat dus tegen. Volgens hem is de ongevallenwetgeving zo breed geformuleerd... dat het geen handvatten biedt om goed te kunnen handhaven. Nou, ik vind dat we heel serieus moeten kijken... of het systeem zoals het nu is voldoet aan hetgene wat we willen. Uh, het is natuurlijk van de gekken dat er een BZO-wetgeving is gekomen... maar dat er nu pas land. Aan het eind van het jaar een, uh, een model klaar is hoe we daar op grond daarvan ook gaan handhaven. Nou, wat je gezien hebt is dat inspectiediensten om toch te kunnen handhaven vaak terugvielen op milieuvergunningen. Omdat die concreter zijn en die bezig over wetgeving een beetje, een beetje lieten liggen. Omdat uh, dat geen, uh, geen goede aangrijpingspunten bood. Er bestaat overigens niet alleen ongerustheid over de veiligheid bij het bedrijf Otviel. De vakbonden zijn ook ongerust over werkgelegenheid. Sinds Otviel werd stilgelegd, vrezen de 350 Nederlandse werknemers voor hun baan. Beurs op Wall Street zijn gisteren vrijwel onveranderd gesloten. Er waren wel even wat positieve geluiden, omdat de kans toenam op stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse Centrale Bank. Maar er kwamen ook tegenvallende cijfers over de Japanse export. En die zorgden dan weer over ext voor extra zorgen over de internationale economie. De Dow Jones Index noteerde aan het eind van de dag twee tiende procent lager. De technologiebeurs Nasdaq klom dan wel weer een beetje, twee tiende de plus. De Japanse beurs is weinig gebeurd. De koers van de Nikkei Index schommelt rond de beginstand. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over zes. Wat voor Bob Geldof, Kofi Annan, Desmond Tutu een hele eer was... Nou, dat hoeft voor Leonard Cohen niet. De Universiteit van Gent wilde hem een eredoctoraat aanbieden. Maar Cohen zei, nee, dank u wel. Hij liet weten dat hij zijn energie liever opspaart voor zijn concerten. Leonard Cohen trapte zijn wereldtoenet Old Ideas af in Gent... met een reeks van vijf concerten op het Sint-Pietersplein.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 U hoorde Lennart Cohen met Suzanne. De Franse regering gaat de roma zigeuners helpen. Ze worden beter opgevangen en krijgen meer mogelijkheden om ook een baan te zoeken. De regering van de socialistische president Hollande besloot daartoe... nadat de afgelopen weken juist forse kritiek kwam op het harde Franse Roma-beleid. Volgens correspondent Frank Renaud werden honderden Roma's op straat gezet... of teruggestuurd naar Roemenië. De Franse regering heeft een duidelijk streven. We accepteren niet dat in Frankrijk krottenwijken bestaan waar duizenden mensen wonen. De Roma dus. zei minister Cécile Duflot. En daarom is tot een aantal maatregelen besloten. Roma mogen aan het werk. De beperkende maatregelen, zoals die ook in Nederland bestaan worden nu in Frankrijk deels opgeheven. Er komen meer beroepssectoren vrij voor Roma om een baan te zoeken. En ook wil de Franse regering gaan zorgen voor betere opvang van de Roma... als er een kamp waar ze wonen wordt afgebroken. Want het afbreken van illegale kampen of krottenwijken... dat gaat gewoon door, ook onder deze linkse regering. De belangenorganisaties voor Roma zijn tevreden. Er wordt nu gewerkt aan een oplossing. omdat Roma recht krijgen werk te zoeken. En werk levert inkomen op. En dat kan samen zorgen voor een betere integratie in de Franse samenleving. Zegt Malik Salemkour van de organisatie Rom Europe. Een die onze van interministerialiteit. Dat het niet een securitaire kwestie question. De Roma worden nu serieus genomen. Het gaat niet meer alleen om het afbreken van kampen en het uitzetten. Van mensen, zegt Salemcourt. Er zijn zo'n 20.000 Roma in Frankrijk en die willen hier een waardig bestaan leiden. En daarvoor komt nu een oplossing dichterbij. De Europese Commissie is tevreden. Eerder waarschuwde Brussel-Parijs nog. De Franse regering zou met het uitzetten van Roma, zoals de afgelopen weken gebeurde, mogelijk discriminatoir te werk gaan. Maar nu er ook sociale maatregelen worden genomen, is Brussel tevreden. En president François Hollande heeft ook de kritiek in zijn eigen partij weggenomen. Veel linkse politici vonden de koers tot nu toe te hard. De rechtse oppositie in Frankrijk is niet tevreden. Volgens de rechtse UNP-partij van oud-president Sarkozy... zal het opschorten van de arbeidsbeperkingen van Roma ten koste gaan van Franse arbeiders. Que Roemenië heeft geld uit Europa gekregen om de Roma zelf te helpen, zegt het rechtse kamerlid Jacques Mia. Dus waarom moet Frankrijk ze helpen aan werk- en huisvesting? Omdat Roemenië het Europese geld helemaal niet gebruikt voor de Roma, zegt Millard. Maar de socialistische regering in Frankrijk weet zich gesteund door de Europese Commissie. Die concludeerde vorig jaar in een onderzoek dat de komst van arbeiders uit Roemenië of Bulgarije nauwelijks tot een hogere werkloosheid leidt in Frankrijk onder Franse arbeiders. Hoort een bijdrage van correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Na Europa is Amerika het onderwerp van een nieuw historisch boek van Geert Mak. Het verschijnt vandaag. Reizen zonder John, zo heet het uh, dikke boek. Het is een zoektocht naar het Amerika van nu... gebaseerd op een reis die de Amerikaanse schrijver John Steinbeck... vijftig jaar geleden maakte. Jeroen Wielaert sprak erover met Geert Mak. This land is your land, this land is my land.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 Over light café hoort u van Kien. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. De Duitse John Degenkoop heeft de vijfde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Degenkoop van de Nederlandse formatie Argo Shimano was de snelste in een massasprint. Net als in de tweede etappe. Shimano heeft dus als een tweede etappe zegen binnen. Net als in de tweede etappe trok Koen de Kort de sprint aan voor Degenkoop. De Kort legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Ja, vooral uh, heel goed teamwerk. Dus ik moet de rest van de ploeg aansturen. Zeggen wat ze moeten doen, wanneer ze naar voren moeten rijden. En uh, ja, dan op het, op het juiste moment uh, renners er tussen laten en, uh, en aangaan. Zodat ik uh, John Degenkoop uh, ja, eigenlijk op 200 meter van de finish uh, in ideale positie uh, neer kan zetten. Argos Simano heeft dit seizoen al 19 etappes gewonnen, waarvan 17 door de Duitse sprinters Kittel en Degenkoop. Koen de Kort vindt het dus wel eens tijd voor een Nederlandse zege. Ja, absoluut. absoluut. Uh, ik uh, voor mij persoonlijk in ieder geval, ik zal sowieso de eerste week uh, me vooral met John bezighouden. En uh, voor hem de sprint aantrekken en de andere dagen me rustig houden. Maar uh, de tweede en de derde week zie ik zeker kansen voor mezelf om in een ontsnapping te zitten. En dat telt ook voor, uh, voor Tom Dumoulin en de andere Nederlander in, de, in mijn ploeg. Spanjaard Joaquin Rodriguez blijft in bezit van de rode leiderstrui in de Vuelta. Bouke Mollema en Robert Gezing starten vandaag met een achterstand van slechts 9 seconden op Rodriguez. Nog meer weer rennen, want in 2015 begint de ronde van Spanje in Nederland. U kon dat uh, gisterochtend horen in het Radio 1-journaal. Peloton rijdt vijf etappes in ons land. Jos Fase, directeur van La Vuelta Hollande 2015, vertelt welke ritten er in Nederland worden gereden. Wij starten in Emmen uh, met de ploegentijdrit. En dan gaan we een dag Friesland doen met stedentocht. Dan van Dokkum richting Overijssel.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 De etappes in Nederland kosten ongeveer 4 miljoen euro. Dat bedrag wordt betaald door gemeenten en provincies... waar de start en de finish van de etappes plaatsvinden. Ook de landelijke overheid doet een duit in het zakje... en er komt een aanzienlijk bedrag vanuit de sponsoring. Ajax heeft de 32-jarige Christian Paulsen uit Denemarken gecontracteerd. De transfervrije middenvelder van het Franse Evian heeft een tweejarig contract getekend. Paulsen moet nog wel medisch gekeurd worden en speelde eerder bij Liverpool, Juventus, Sevilla, Schalke 04 en FC Kopenhagen. Trainer John van der Brom heeft op een ongelukkig moment... zijn eerste nederlaag met Anderlecht geleden. De kampioen van België verloor de uitwedstrijd bij Limassol... met 2-1 in de laatste voorronde van de Champions League. Van der Brom, overgekomen van Vitesse... staat volgende week al vroeg in het seizoen onder druk. De clubleiding van Anderlecht eist namelijk dat de formatie na zes jaar... eindelijk weer eens een groepsfase van de lucratieve Champions League bereikt. Tennessee Jesse Huta Galung zal niet in actie komen op de US Open. Laatste Grand Slam toernooi van het jaar. Huta Galung werd in de eerste ronde al van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van de Amerikaan Kosakowski. Igor Seisling maakt nog wel een kans om het hoofdtoernooi in New York te bereiken. Hij won in slechts 40 minuten van de Argentijn Gonzales. Radio 1. Het NOS Journal. Het is al geweest. Jan van de Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Lijsttrekkers van verschillende partijen... willen geen voorkeur uitspreken voor een coalitie. In het NOS-lijsttrekkersdebat benadrukten veel partijleiders... het belang van goede samenwerking na de verkiezingen. Een van de twee artsen die hun zorgen uit over ruzies binnen het VU Medisch Centrum is ontslagen. Dat meldt de Volkskrant. Het is longarts en hoogleraar Postmus. Hij trok in juli aan de bel bij de Raad van Toezicht. Door de aanhoudende ruzies vreesde die voor de veiligheid van patiënten op de afdeling longchirurgie. Op het ROC in Tilburg zijn twee meisjes van 16 gewond geraakt toen ze Ranja dronken op een introductieavond. Toen ze een bekertje leeg dronken kregen ze brandwonden aan hun mond en keel. En de politie gaat uit van een ongeluk. En de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een mega-order aan vliegtuigen afgezegd. 35 bestelde Boeing 787's wil het bedrijf niet meer hebben... want Qantas leed het afgelopen boekjaar een verlies van ruim 200 miljoen euro. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. We beginnen de ochtend vrij fris met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Daarbij is het overal droog, trekken wolkenvelden over het land en ook enkele opklaringen.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 Tropische storm Isaac raast op dit moment ten zuiden van de bovenwindse eilanden. Sinds gisteren is daar het rode waarschuwingsniveau van kracht. Op Sint Maarten zijn de scholen gesloten en zijn vluchten gecanceld. Andy Luciano is meteoroloog op Curaçao. En hij is nu aan de telefoon. Meneer Luciano, goede nacht voor u. En uh, goedemorgen voor jullie. Dankjewel. Is Isaac al. Is Isaac moet ik zeggen? Is hij al gepasseerd? Um, ja, momenteel zit uh, Isaac. Uh... Ongeveer op een afstand van uh, uh, 140 mijl. Dat is ongeveer 250 kilometer ten uh, zuiden van Sint-Maarten. En uh, Isaac die beweegt uh, momenteel in uh, westelijke richting. En meneer Luciano, hoeveel kracht heeft Isaac op dit moment? Uh, nee, momenteel is Isaac een uh, tropische storm. Maar gedurende vrijdagochtend, uh, gezien de verwachtingen... Um, kan Isaac nog verder ontwikkelen tot uh, een orkaan categorie 1.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 Want Isaac heeft gedurende de late avonduren van woensdag en de vroege nacht van donderdag boven Guadeloupe geraakt richting het westen. En momenteel bevindt Isaac zich net 120 kilometer ten westen van Guadeloupe. Dus boven de Franse eilanden heeft Isaac wel voor heel veel regen en onweer gezorgd.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 Ja, we hadden het al even over die uh, conventie van de Republikeinse Partij. Uh, aanstaande maandag begint die in Tampa, Amerikaanse staat uh, Florida. Maar door de komst van de tropische storm Isaac zou die wel eens letterlijk in het water kunnen vallen. Amerikaanse nieuwszenders nemen alvast een voorschot op mogelijk onheil. Hi, meteorologist Bobby Deskins with an update on tropical storm Isaac. That tropical storm forecast to be a hurricane could disrupt the Republican National Convention in Tampa through midday would be the most powerful of the storm pushing by. So, if this track holds, it could certainly affect Tampa Bay and the RNC. Amerikaanse weermannen en vrouwen houden er ernstig rekening mee dat Isaac het verloop van de Republikeinse conventie in de war zal schoppen. Meteoroloog Brian Lamar van de Nationale Weerdienst in Tampa Bay... vertelt over de mogelijke gevolgen. If we see a Category one impact downtown Tampa at high tide, the bridges will no longer be passable. Als Isaac uitgroeit tot een orkaan van de eerste categorie, zal het centrum van Tampa blank komen te staan. Bruggen werken niet meer en het verkeer wordt één grote chaos, al dus Lamar. Maar burgemeester Bob Buckhorn van Tempa kan niet wachten... totdat de Republikeinse conventie begint. Ik ben niet erg I Ik voel me als een know, We hebben hard we've been we hebben een jaar en een half... Ik wil gewoon de and I en ik wil gewoon in the game. De burgemeester is totaal niet zenuwachtig en kijkt uit naar de conventie. Maar als het echt nodig is, zal hij niet twijfelen om het partijcongres af te blazen. Absolutely, we zijn to call it om het I mean, human safety en human life, Trump's politiek we Mocht er echt een ramp dreigen, dan gaan mensenlevens boven politiek. Mensen zullen dan in veiligheid worden gebracht, zegt Buckhorn. Politiek komt dan op de tweede plaats. En als die Republikeinse conventie doorgaat, en daar gaan ze voorlopig wel vanuit, dan zal het partijcongres Mitt Romney zo goed als zeker aanwijzen... als de man die het in november moet gaan opnemen tegen president Obama. Die maakt er volgens Romney een zootje van, van de economie. De Republikein ziet zichzelf als de redder van het land... want, zoals hij vaak zegt, ik weet hoe een bedrijf werkt. Geen wonder dus dat de democraten in hun spotjes... zijn verleden als zakenman graag doorlichten.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 Correspondent in de Verenigde Staten Wessel de Jong in de eerste van drie portretten van Romney. in de aanloop naar de Republikeinse conventie in Tampa. Mm. site hoort u van George Michael. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas haalt de broekriem aan en schrapt een megaorder bij Boeing. En meer verkeersinformatie, Dennis mooi, Goedemorgen. Hè? Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Rustig uh, weer? Uh, relatief rustig nog. Ja, er staan wel twee korte files die zijn net ontstaan. Op de A20 richting Hoek van Holland voor het knooppunt Kleinpolderplein. Bij Rotterdam staat 2 kilometer. En op de A28 naar Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. Je hebt meer vertraging als je van en naar Breda moet met de trein. Want uh, daar rijden namelijk helemaal geen treinen van en naar Breda. Het komt allemaal door een seinstoring. Vertraging is dus meer dan een uur. En wat verwacht je op de weg verder vanochtend? Nou, relatief rustige ochtendspits hoor. Los van een paar files die nu al uh, ontstaan zijn bij Rotterdam en Utrecht. En natuurlijk op de A50 uh, bij Nijmegen vanwege de werkzaamheden. Blijft uh, ja, een handjevol files rond half negen en rond half tien zijn alle files al opgelost. Kijk eens aan, we horen je later. Dag Dennis. Hoi. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 wordt de winst verwacht en daarbij wordt gedacht aan Singapore. Oké, okay, Robert, kan je zomaar uh, toestellen afbestellen? Uh, want uh, ja, ik kan me voorstellen dat uh, Boeing hier ook niet op zit te wachten... en dat ze wel wat geld willen zien. Ja, ik uh, moet je eerlijk zeggen dat ik niet zo goed weet hoe dat werkt met het afbestellen van, van een vliegtuig. Ik heb er zelf natuurlijk nog, no nog nooit eentje besteld. <lacht> maar nee. ik stel mij... <lacht> ja, ik geef het eerlijk toe. Het gebeurt me niet elke dag dat ik nadenk <lacht> over het aanschaffen van een toestel. Maar uh, ja, ik neem toch aan dat dit soort uh, projecten uh, langere tijd uh, nodig hebben om uh, tot een akkoord te komen. Dat er ook allerlei clausules zullen zijn uh, voor het geval het moet worden afbesteld. Maar hoe die in elkaar steken, dat weet ik niet. Daar gaan we nog uitzoeken, Robert. Dank je wel voor nu. Hey! Can't go. En de bombardiers, hoort u met Happy Jack. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkrant. Nou, ook vandaag staan er zo vlak voor de verkiezingen... weer heel wat politieke proefballonnetjes in de kranten. Ga naar Trouw, daar staat dat uh, de PvdA inmiddels een concreet plan heeft... om de zorg dichter bij de mensen te brengen. Staat ook in het uh, verkiezingsprogramma. Er moeten 10.000 extra wijkverpleegkundigen komen, vindt de PvdA. En er moeten duizend extra zorgcentra worden gebouwd... waarin bijvoorbeeld huisartsen zitten, maar ook fysiotherapeuten en apothekers. Dat kost bij elkaar in miljard euro. Maar door die nieuwe aanpak zouden we ook weer veel geld besparen, zegt de partij. Nou, meer nieuws over zorg in de krant. In het Algemeen Dagblad is te lezen dat de meeste mensen zelf... hun thuiszorg moeten gaan betalen, als het aan de VVD ligt tenminste. De partij wil de thuiszorg niet langer voor iedereen collectief financieren. Alleen wie het echt niet redt moet nog thuiszorg van de overheid krijgen. Volgens minister Schippers kan de zorg anders niet betaalbaar blijven. Ze pleit er verder voor dat ouderen zelf hulp regelen in hun, hun omgeving... door bijvoorbeeld vrienden en familie in te schakelen. Het is volgens Schippers vreemd dat mensen wel bereid zijn te betalen voor een werkster... maar dat ze die de deur uitdoen zodra ze hulpbehoevend zijn... omdat de thuishulp door de overheid wordt betaald. De pensioencrisis dan raakt veel meer mensen dan eerder werd gedacht... De komende twee jaar komen meer dan 12 miljoen mensen erachter... dat hun opgebouwde pensioenen gemiddeld met 8 gedaald zijn. Dat blijkt uit een interne, strikt vertrouwelijke ambtelijke memo... die de Volkskrant heeft ingezien. Memo is gemaakt door uh, voorminister minister Kamp van Sociale Zaken en hij kan de teruggang beperken door de regels te veranderen. Maar een daling helemaal voorkomen, dat zal hem niet lukken. In het gunstigste geval worden nog altijd voor 5,7 miljoen Nederlanders de pensioenen ingekort en worden die pensioenen gemiddeld 6% lager. Er worden verschillende keuzes geschetst om de acute pensioenproblematiek aan te pakken, maar Kamp wil pas na de verkiezingen maatregelen aankondigen. De Telegraaf heeft zijn oor weer eens te luisteren gelegd... bij bronnen rond de zaak van de, de bokser Bader Hari. Volgens de kant komt de verklaring van Harry steeds meer onder druk te staan. Hij eh, houdt zelfs nog altijd vol dat die zakenman Koen Everink... alleen maar een tik met de buitenkant van zijn rechterhand heeft gegeven. Maar volgens de Telegraaf heeft naast het slachtoffer en ook getuigen... nu ook de medeverdachte Ferhat Ey, zo heet hij, zeer belastende verklaringen... over de kickbokskampioen afgelegd. Volgens die Verhaat ei begon Badder Harry de zakenman te slaan en te schoppen. Kwam hij zelf tussen beiden. Vervolgens zou hij van Badder ook een klap hebben gekregen... waardoor hij een bloedneus opliep. Verhaat heeft volgens de Telegraaf tegenover de recherche verklaard... dat hij verborgen is dat Bader Harry hem de schuld in de schoenen probeert te schuiven. Dit wordt nog vervolgd. Hoewel nou, nou dat het nog zomer is en bijna niemand eraan denkt... kan ik mij zo voorstellen, is er ook nieuws voor Sinterklaasliefhebbers... Ja, bij de Spar en het, uh, aan het Wielenwouwplein in Groningen zijn namelijk al kruidnoten te koop. Dertig zakjes zijn inmiddels al verkocht, vertelt de manager van de winkel Trots in het AD. De winkel is er elk jaar uh, vroeg bij. Ja, ze wilden eigenlijk vorige week het Sinterklaas snoep al in de schappen leggen. Maar heeft dat vanwege de warmte even uitgesteld? Over het algemeen zijn klanten positief. Uh, nu zijn ze er en dan kun je er maar beter van genieten, zegt een kruidnotenspecialist in de krant. Zijn die daar, die zijn er te zijn. En dus mocht u al zin hebben in de Kruidnoten en Sinterklaas, dan moet u naar Groningen. Nou, ik zou gewoon uh, naar even de wachten. radio blijven luisteren en even wachten. Want zo dadelijk, na het journaal van uh, 7 uur zoomen wij in op het debat gisteravond bij de NOS. Uh, we laten horen hoe het eraan toe ging. En we zullen ook spreken met Joost Vullings, onze politiek analist. Blijf luisteren.